8 uur net wel met het NOS-journaal. De Amerikaanse minister van Volksgezondheid, Sebelius... heeft alle verantwoordelijkheid op zich genomen... voor de technische problemen met de website voor Obamacare... het nieuwe zorgprogramma van de president. De problemen zijn een blamage voor president Obama... omdat de invoering van de nieuwe Algemene Zorgverzekeringswet... een speerpunt is van zijn beleid. Volgens Sebelius hebben meer dan 20 miljoen mensen de website bezocht... maar ze erkenden dat er soms erg lange wachttijden zijn. Eind november zijn de problemen volgens haar verholpen. De Republikeinen roepen steeds harder... Om haar aftreden. Er is een nieuwe theorie over de ontvoering van het Britse meisje Madeleine McCann in 2007. Een Portugese krant meldt dat de Portugese politie er nu rekening mee houdt dat de ontvoering een wraakactie was van een ontslagen werknemer van het vakantiepark. waar de familie McCann verbleef. De man is nooit verhoord door de politie omdat hij door het ontslag kort voor de verdwijning. niet meer op de lijst van werknemers stond. Hij overleed in 2009 en zijn weduwe is inmiddels verhoord. In de tijd woonde hij op een kwartier rijden van het park en volgens telefoongegevens was hij op de avond van de verdwijning in de buurt. Of dit het nieuwe bewijs is dat vorige week de aanleiding was om het onderzoek te heropenen, wil de politie niet zeggen. Archeologen hebben in Londen een Romeins beeld gevonden in bijzonder goede staat. Het is een grafmonument van een adelaar met een slang in zijn bek. Alleen een vleugel is beschadigd omdat het beeld zo gaaf was dachten ze eerst dat het een Victoriaans tuinbeeld was van 150 jaar oud. Maar nu is duidelijk dat het beeld meer dan 1800 jaar oud is. Het moet ooit bij een graf van een Romeinse aristocraat even buiten Londinium hebben gestaan. Het werd ontdekt op een bouwplaats van een nieuw hotel en het wordt binnenkort tentoongesteld in het Museum of London.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 Straks praat ik met Erik van Veluwe. Hij is topkok en een soort ambassadeur van biologisch eten. Maar ik begin met de speurtocht van Annemarie Mark... naar de herkomst van kunst. Zij doet namelijk onderzoek voor de zogenoemde restitutiecommissie. Die uh, commissie probeert te achterhalen of musea kunst in hun bezit hebben... die ooit gestolen is van de Joden. Goedenavond. Goedenavond. Ja, er is uh, bekend geworden dat er in 41 Nederlandse musea kunst hangt... die ooit geroofd is. Ja, klopt. Uh, in totaal gaat het dan om 139 kunstwerken. Ja. Uh, en wat blijkt, uh, want ze hebben het zelf onderzocht, hè, die musea... op ja, verzoek ja. van uh, de Nederlandse Museumvereniging. Exact. Wat blijkt, het uh, Haagsmuur Gemeentemuseum... heeft bijvoorbeeld 19 verdachte stukken. Ja. Uh, het Rijks, 9. Het Stedelijk, 15. Dan denk ik, hoe kan dat nou, anno 2013? Nou, uh, we moeten ons realiseren dat de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog... op enorm grote schaal kunstwerken hebben geroofd. Mm -hmm. uh, of uh, hebben aangekocht, al of niet onder dwang. En als je kijkt naar de grote schaal van die totale kunstroof, dan is het helemaal niet verwonderlijk... dat er nog steeds in musea overal in Europa of zelfs in Amerika... Uh, kunstwerken hangen die een herkomst hebben uh, vanuit uh, die oorlog. Ja, uh, dus... Maar er zijn meest vaker onderzoeken gedaan. Zo'n conservator ja. die heeft dan toch niet echt opgelet, mag je... Of, niet? of is dat nou ja, te simpel? Die onderzoek, aan het eind van de jaren negentig is, uh, is uh, er eigenlijk in Nederland grootschalig onderzoek... in eerste instantie naar de NK-collectie opgezet. Dat was de NK-collectie NK was een speciale uh, kunstcollectie uh, binnen de Nederlandse Rijkscollectie. Dus de kunstcollectie in bezit van de staat, zogezegd. En die NK-collectie was na de oorlog uh, teruggevoerd uit Duitsland... Dus Allerlei kunstvoorwerpen die vanuit Nederland in Duitsland... terecht waren gekomen in de oorlog, zijn door de geallieerden verzameld. Daar was een speciale uh, branch van het geallieerde leger mee bezig... met het verzamelen van al die kunstwerken. Die zijn na de oorlog naar Nederland teruggevoerd... En ja, destijds is er al een restitutieproces geweest. Maar dat is niet helemaal goed gegaan in alle gevallen. En een groot deel van die kunstwerken zijn. of althans, een deel van die kunstwerken zijn terechtgekomen in de Nederlandse Rijkscollectie. En in eerste instantie is men begonnen met het onderzoek naar die specifieke groep van kunstwerken. Uh, tegelijkertijd liep er toen uh, uh, een onderzoek naar kunstwerken... die niet onderdeel zijn van de staatscollectie... maar die in bezit zijn van anderen, bijvoorbeeld stichtingen... of lagere overheden, gemeenten of provincies. En uh, dat beperkte zich eerst tot de periode 4048, dus... Alle kunstwerken die in de periode 4048 door musea verworven waren... werden toen onderzocht. En later bleek eigenlijk dat die hele periode iets ja, te beperkt was. En is er uh, een vervolgonderzoek opgezet. En dat is nu het onderzoek ja, dat gisteren ja, gepubliceerd. Wel te goede trouw, die musea. Uh, dat, dat blijkt uit onderzoek. Dat hangt heel erg af van uh, de zaak. En dat is ook niet wat ik, ik wil zeggen. Er is onderzocht eigenlijk of er uh, een reden is om te twijfelen aan... Uh, het feit of een kunstwerk al of niet is geroofd. Of, uh, uh, en um, uh, die periode die is dus eigenlijk verlengd in het verleden naar 1933. Dus vanaf 1933 de verwervingen die zijn onderzocht. Tot en met nu eigenlijk. Dus uh, een kunstwerk kan nu ook uh, worden aangekocht. En toch een oorlogsverleden om ja. het zo te zeggen hebben. Want dan is er nu he, die gepubliceerde lijst. Ja. En dan kunnen uh, nabestaanden uh, zich melden bij jullie, bij uw commissie? Nou, nou niet bij onze commissie. Het is eigenlijk anders. Uh, het onderzoek is dus inderdaad door de Nederlandse Museumvereniging opgezet. Uh, er is een website met die 139 objecten families kunnen informatie aandragen... en die kunnen in overleg met het museum uh, treden... en wellicht een claim uitbrengen op het kunstvoorwerp. Mm -hmm. En dan kunnen musea en eigenaren die daarachter zitten... of het nou bijvoorbeeld een gemeente of een stichting of zo... en verzoekers kunnen samen besluiten om een claim aan ons voor ja. te leggen. En wij doen nader onderzoek en brengen bindend advies uit aan de partijen. Daar wil ik straks meer over weten, maar we gaan eerst even voetballen. Er is beter ja. voetbal. <laughs> Ragnar Niemeijer zit te kijken bij de wedstrijd PSV Roda JC. Roda stond net voor, hoe is het nu? staat 3-0 voor Roda JC in plaats van dus een minuut geleden 2-0 halverwege de tweede helft zitten we. En het inbrengen van Locadia brengt ook bij PSV niets. En je zal maar nu in de schoenen staan van Filip Cocu. Met de handen in de zakken stond hij lang langs het veld te kijken naar een haperend PSV met veel balbezit. Maar nauwelijks kansen, wat schoten, wat kopballetjes voorzet. Locadia voor de aansluitingsgoal misschien? Nee, want weggekopt door Biemans bij Roda voor het doel. Hij is belangrijk hoor. Frank de Moesje kreeg een basisplaats vanavond ten koste van Nemet, man van de winnende treffer tegen PSV afgelopen weekend toen deze ploeg ook al tegenover elkaar stond. Op het middenveld wint het kopduel terwijl de hoekschop bij Roda nu wordt uitverdedigd. En Hupperts gaat lopen, liet het eerder een keertje liggen... toen hij de bal niet controleerde, had nu wel de vrije loop... in de richting van de PSV-goal van Bertram. Ze schieten er gewoon onderdoor, 3-0 voor Roda. PSV is bezig zich te blameren vanavond tegen de ploeg uit Kerkrade. Ja, inderdaad, kun je wel zeggen. Nou, We zijn benieuwd hoe het verder gaat. Terug hier naar uh, de studio. Annemarie Mark doet onderzoek uh, voor de restitutiecommissie... naar uh, gestolen werkjoden, wer gestolen kunst van joden... Um, u zegt, hè, mensen kunnen erg gaan onderzoeken of uiteindelijk het inderdaad gestolen is. Hoe gaat zoiets? Hoe, hoe gaan jullie te werk? Waar beginnen jullie? Uh, nou in, uh, ik heb een, een mooi voorbeeld om dat te illustreren. Uh, de objecten die nu op die website zijn gepubliceerd... Er zijn dus ook al websites met het eerdere onderzoek waarover ik het net had. Mm -hmm. En we hadden een, een, een object in de Nederlandse Rijkscollectie... in die speciale NK-collectie. En uh, uh, nu is die hele NK-collectie dus onderzocht... En van de meeste objecten vind je dan wel namen of, of voormalige eigenaren... die tijdens de oorlog bijvoorbeeld dat kunstwerk hebben verkocht... of zijn verloren op een andere manier... Roof, diefstal, confiscatie. Uh, maar van dit ene object konden wij helemaal niks vinden... in de Nederlandse archieven. Dus de herkomst was totaal onbekend. En wat de Nederlandse museumvereniging nu wil doen met de website... is eigenlijk ook de, de, de objecten waarbij gaten in de herkomst zitten... Uh, om die te publiceren, zodat mensen zelf informatie kunnen aandragen... en er meer bekend wordt. Dat is ook een van de doelen. En bij dit object, dat is een goed voorbeeld van zo'n... Uh, uh, uh, uh, hoe het zo ging... Want bij dit object, het is een mooie pieta uit de 15e eeuw. Uh, we zien hier Maria uh, met haar zoon Jezus Christus... die van het kruis in haar armen is gedragen, overleden. Bloed uh, op het beeld. En Maria die met een droeve blik op hem neerkijkt. Dat beeld dat, uh, is dus op de website gezet met de gegevensherkomst omkend. En uh, toen heeft de familie... Uh, Goedman, dat was al een familie die wij kenden. Want die had eerder een claim ingediend. en ook uh, uh, dingen gerestitueerd gekregen van de Nederlandse staat. Uh, die, die familie zond ons een foto. En dat was een foto uit een Parijs archief. En op de foto was dezelfde Pieta afgebeeld. En achterop de foto stond de naam Goetman. Dat was onze eerste link. We wisten helemaal niks. We hadden alleen die foto uit een Parijs archief met de naam Goetman achterop. Dus ja, wat doe je dan? Uh, je gaat naar Parijs, naar dat archief toe. Ja. Op zoek of er nog meer informatie te vinden is. Nu stond er onder de naam Goetman ook nog een cijferlettercode. En we hebben die weten te ontcijferen. En we kwamen uit uh, bij een dossier met uh, brieven van een Nederlandse persoon. Die heette meneer Scheller. En dat uh, uh, nou ja, dossier uh, was dus kennelijk het dossier waar de foto oorspronkelijk in had gezeten. En wat bleek meneer Scheller was toevallig ook de bewindvoerder... zo konden we in Nederlandse archieven weer terugvinden... van, meneer, van het vermogen van meneer Goetman. En na de oorlog was hij ook op zoek geweest... naar kunstwerken uit de collectie Goetman. En het is dus goed mogelijk, dat was onze uh, vermoeden op dat moment... dat die foto door hem was opgestuurd naar Frankrijk... van uh, ik ben op zoek naar deze Pietà. Hebben jullie die uh, gevonden? Hebben jullie daar informatie over? Maar... Um, het was dus eigenlijk een eerste aanwijzing voor ons dat het uit uh, de collectie van uh, die familie Goodman kwam. Vervolgens hebben we ander onderzoek gedaan in, uh, in de Franse archieven, maar ook in de Nederlandse archieven. En toen bleek dat Frits Goodman, dat was de, de persoon waar het eigenlijk over ging, het was een Joodse bankier en kunstverzamelaar. En die voelde eigenlijk voordat de oorlog in Nederland uitbrak al aankomen dat er uh, ja, stormopkomst was, om het even eufemistisch te zeggen. En die had voor de oorlog in 1939 al kunstwerken verkocht. En ook in het buitenland ondergebracht. Met het doel misschien ook om te verkopen. Dus dan gaf hij dit in consignatie, zoals dat heet. Mm -hmm. En uh, een van de kunsthandels uh, in uh, Parijs... Die, waar hij kunstwerken had ondergebracht... was een firma en die heette Graupen. En uh, de firma Graupen... Uh, ja, daar konden wij ook weer allerlei dingen over terugvinden in dat Parijsarchief. En het bleek dat daar aan het begin van de oorlog... Uh, op grootschalige wijze confiscaties hadden plaatsgevonden... door de Duitse bezetter. En uh, uh, uh, daarbij uh, waren twee personen actief... die handlangers waren van Herman Geuring, een van de nazi-kopstukken. Dus dat wisten we al. Uh, vervolgens zijn uh, we uh, verder gaan zoeken en toen bleek dat na de oorlog de zoon van deze meneer Graupen... ook restitutieclaims had ingediend... bij de Franse autoriteiten... en ook bij de galieren... waarin hij sprak ook over... een pieta uit de 15e eeuw... Uh, van Limewood. En dit is toevallig ook een uh, lindehouten pieta. En zo leg je dan verschillende puzzelstukjes bij elkaar... en... Uh, kun je toch in hoge mate aannemelijk maken... dat zo'n kunstwerk eigendom was van een bepaalde eigenaar. Ja. En een claim onderzoeken. En wat ook mooi was, is dat we... Uh, op een gegeven moment dus die, die twee personen, die handlangs van Geuring... die hebben dat kunstwerk geroofd, dus we namen aan... dat zal dan wel bij Geuring terechtgekomen zijn. En een van de bewijzen daarvoor vonden we heel grappig... in een oud fotoarchief van Life Magazine. Hm, ja. Dat was een uh, Amerikaanse fotograaf die net na de oorlog... fantastische fotoreportages maakte van uh, Europa, dat in puin lag. En een van de foto's die hij had gemaakt... bij het hoofdkwartier van de Luftwaffe, waar uh, Herman Geuring... Um, uh, uh, uh, uh, nou ja, werkte. Natuurlijk uh, werkte, laat ik het zo zeggen. Ja. Uh, uh, daar, uh, daar stonden in een tunnel treinwagons vol met de grote kunstcollectie die Herman Geuring had verzameld. En uh, een van de foto's die die fotograaf had gemaakt was uh, een foto waarbij twee Amerikaanse soldaten een Pieta uit een treinwagon tilde. En wij herkenden daarop onze Pieta. Oh, dus aan. Dat was ook echt het bewijs. Dat in, in een van de bewijzen, want er waren er meer. maar dit was echt een prachtig beeldend bewijs. van het feit dat die Pieta in, uh, die... in Geuringscollectie ja, had gezeten. Een soort puzzelstukje ja. is het dan bijna. Ja, en eigenlijk na de oorlog is dat kunstwerk... per ongeluk terechtgekomen in Nederland... waardoor er in Nederland geen informatie over was. Het had moeten teruggaan naar Frankrijk. En daar waren dan ook claims geweest van die zoon van die kunsthandelaar... waardoor gegevens aan elkaar gekoppeld hadden kunnen worden. Maar omdat uh, in Frankrijk het object ontbrak... en in Nederland de gegevens, is het nooit aan elkaar gekoppeld. En juist zulk soort onderzoek als nu gisteren is gepubliceerd... en als al eerder is gedaan kan die puzzelstukjes bij elkaar ja. brengen, juist zodat familieleden zelf kunnen zoeken. Mensen in heel Europa die hiermee bezig zijn weer informatie kunnen aanbieden. Je bent een soort spuurneus eigenlijk. Ja, wij zijn een, een heel team van de speurleuzen. Ja, ja, het is wel heel leuk werk, moet ik zeggen. Dat uh, ja, want u ja. ziet, het, ik bedoel, het is fascinerend werk ook waarschijnlijk, maar ja. ook confronterend. Want eh, ja. het gaat dan dus om kunstwerk waarvan onduidelijk is of het eh, al dan niet geroofd is. Het is ook zeker niet van tevoren bekend dat het zo is, nee, toch? Dat hoeft niet. Het is zijn, meer nee. onduidelijke herkomst. Ja. Ja. Nou, het zou wel kunnen zijn. Ja, dat um, kan. Ja. ja. Um, bij het Catharijnen uh, Convent, want daar hoorde dit stuk ja, bij. Dat was een bruikleem bij het Catharijnen Convent inderdaad. Ja, en, uh... Zij wisten dus ook niet van wie het was. En toen bleek dat het inderdaad van deze familie, hè, van deze ja. erfgenaam was... moesten ze teruggeven. Exact, ja. Um, dat dat is ook Utrecht gebeurt. heeft uh, inderdaad de conservator geïnterviewd. Ja. En die vond dat heel jammer, maar begreep het uiteraard wel. Ja. Daar staan we natuurlijk altijd achter. Het wordt heel zorgvuldig onderzocht door de commissie, door de restitutiecommissie. En op het moment dat er zo'n besluit valt, kun je dat alleen maar respecteren. Ja, wat mij fascineert aan dit beeld is de enorm eh, droevige blik van Maria. Jammer blijft het natuurlijk wel als zo'n fantastisch stuk het museum verlaat. Ja, want hoe is het voor u eh, om u inderdaad zo te verdiepen in toch vaker ook wel weer hele treurige geschiedenissen? Uh, dat is af en toe heel confronterend. Het gaat niet alleen over objecten. Het gaat met name natuurlijk over familiegeschiedenissen. Families die uiteengereten worden. Over uh, het ja. grote kwaad van de holocaust dat erachter zit. Het is echt soms heel confronterend. Je, je komt in de archieven ontzettend veel stukken tegen, ook hele persoonlijke stukken. Zo kan het voorkomen dat je opeens met een brief van het Rode Kruis in je handen zit, waarin wordt, uh, een mevrouw wordt aangeschreven, waarin uh, haar wordt vermeld dat haar zoon op die en die datum is overleden. En je weet gewoon tot het moment dat die vrouw deze brief in handen had, had ze nog hoop dat haar zoon zou terugkeren, want hoop had je altijd. Dit moet voor haar een enorme slag zijn geweest, een enorme klap. En als onderzoeker heb je zo'n stuk in handen. Dat is haast onbeschrijfelijk uh, wat dat met uh, je doet eigenlijk. Want, uh, wat, dan? wat doet het dan als u er wel probeert woorden aan te geven? Uh, nou, Ik krijg daar af en toe echt koude rillingen van over mijn lijf. En het, het zet je wel stil bij het grote kwaad dat is geschiet. En het, het, je begrijpt het nooit. Er is nooit een, een moment van begrip van de holocaust... of hoe dat heeft kunnen plaatsvinden... Dat, uh, uh, ja, dat is elke keer heel confronterend. Ja. En Göring hield dus van kunst. Göring hield ontzettend van kunst. Hitler ook. Uh, zij, uh, zij waren erop uit om het grootste museum van Europa... of althans allebei hadden ze een eigen museum. Ze waren ook elkaars concurrenten. Uh, Hitler was erop uit om een museum groter dan het Louvre te, te maken. Ja. Als me ter meerdere eer en glorie van het Derde Rijk. Het was, een, uh, uh, ja, het was ongelooflijk ook hoe de prijzen op de kunstmarkt stegen in de oorlog. Het is een hele, hele belangrijke tak van sport, zou ik bijna ja. willen zeggen, geweest van de oh, naties. Ja. Nu krijgt u naar aanleiding ja. van de resultaten van het onderzoek... waarschijnlijk nog meer. Hè? Onderzoeksverzoeken gaan we vanuit. Ja. Hoe is het uiteindelijk afgelopen met die Pieta die terug moest... naar het Catharijnen Convent? Dat weg is dus naar de ja, nabestaanden? Dat, in principe is het in eerste instantie gerestitueerd. Maar inmiddels is het uh, de Pieta weer terug in het museum. Uh, omdat uh, het museum het, de erfgename contact heeft opgenomen... met de erfgename Goedman. En ze zijn overeengekomen dat het museum... Het schilder, of het schilderij niet, het, het, het sculptuur... Weer kon aankopen ah, okay. met behulp van de vereniging Rembrandt. En uh, wat nu heel erg mooi is, is dat de Pieta in het museum in de vaste opstelling staat. En die foto van William van Divert, die zoveel boekdelen spreekt, die hangt ernaast. En uh, daarbij is ook het verhaal verteld op een plakkaat naast, uh, naast de foto ja, en het kunstwerk. Ja, en ik ben er wel uh, geweest in het museum en het is mooi hoe mensen daarop reageren. Ze dus, uh, zijn van onder de indruk. Ja, het maakt onderdeel uit van het kunstwerk. Dus de geschiedenis wordt eigenlijk een toegevoegde waarde aan het object ja. zelf. Hartelijk dank voor uw verhaal. Anne-Marie Mark van de restitutiecommissie... die dus onderzoek doet naar geroofde kunst van Joden. Dit is Max, tot half negen. Twee dingen met Margreet Rijntjes. Ja, de hele week eerlijkheid op alle mogelijke gebieden bij Twee Dingen. De aanleiding, de week van de fair trade, de, de eerlijke handel. Vanavond hebben we het over eerlijke eten... Iets waar steeds meer mensen mee bezig lijken te zijn. Maar wat is dat eigenlijk, eerlijk voedsel? Tegenover mij Erik van Veluwe. goedenavond. Goedenavond. Chef Kok, u bent een beroemdheid, heb ik begrepen, in de biologische culinaire wereld. Een soort ambassadeur ook van, uh, van biologische eten. U geeft ook de overheid adviezen. Die liefde voor dat biologisch voedsel. Is dat ergens ontstaan? Dat is eigenlijk uh, per ongeluk ontstaan. Um, maar ik ben in de horeca verzeld geraakt en uh, op een dag, ik denk, dat was ergens in 1997. Toen kreeg ik van een, van een biologische tuinder uh, wat kratjes groenten. Die zei van, goh, zonder om weg te gooien. Toen was hij al bezig met no waste. Uh, misschien kun je er wat mee. Ik ga op vakantie en ik bel je over een week wel op hoe je het vond. Mm -hmm. En een week later, uh, ik was het vergeten, ik had het in de schuur gezet. Hij belt op en zei, wat vond je ervan? Dus ik red naar de schuur en het zag mm -hmm. eruit alsof het net geoogst was. Toen dacht ik, dat is magie. Hoe krijg je het zo voor elkaar? Want meestal flapte de sla en de basilicum. En toen ben ik naar zijn tuin gegaan en ben uitgenodigd. Het was een biologisch dynamische boer. Dus iemand die volgens Rudolf Steiner zijn principes werkte, et cetera. Gesloten kringloop en alles wat daarbij hoort. En uh, ik denk, nou, dan gaat hij me geheim laten zien. Maar hij bracht me naar het land. En we hebben een uur staan praten over zand, aarde, pieren, wormen. Hm. En, en na vier kopjes groene thee had ik bedacht... Dit is, dit is bijzonder, ik heb nooit iets over eten geleerd. En ik was toen al kok. Nou, dat was voor mij een openbaring van... daar wil ik meer van achter weten, de magie achter het eten. En is dit dan eerlijk eten? Die man die, um, die zei van, we, we mogen blij zijn dat we op deze aarde mogen passen. Dat ik het land mag bewerken. En dat we het land mooier en beter achterlaten. Meer humeus en met meer compost en meer vitaliteit. En kijk eens naar die bomenrand. Dus ja, dat eerlijke kon je het niet verzinnen. Nee, met respect. Is dat het eigenlijk eerlijk voet? Met ja, respect hij praat zo een... nederig. Die twee gro grove kluiven vol met zand. Daar keek hij zo gelukkig naar. alsof Als, als een obese kind naar een lolly. Ja. Mooie vergelijking, ja. Nu is het zo dat u, uw producten, u wilt weten waar ze vandaan komen. Uh, dus u gaat ook daadwerkelijk onderzoeken bij allerlei leveranciers hoe het eraan toe gaat. Vertel eens even wat u aantreft, uh, waar u dan conclusies uit trekt Ja, wij, wij praten. Um, ik heb hier een boekje meegenomen, die heb ik in 2003 geschreven. En daar praat ik over mijn helden. Dat zijn mijn toeleveranciers: he, de, de, de groenteboer, de slager, de visserman, de, de wijnleverancier. En daar ga je gesprekken mee aan. Het is. Um, en deugen ze wel. Ik zeg, het werkwoord van, van duurzaamheid is deugen. Deug je. Dus ben je transparant in wat je doet? Ja. Wat stop je in je product? Wat stop je in de aarde? Wat stop je in de fles? Hoe bereid je dat? En, en checkt u dat allemaal met eigen ogen? Probeer het wel zoveel mogelijk te checken. Dus je hebt ook een band met je leveranciers. Met je, met je mm -hmm. En dat, eh, nou, dat worden bijna partners. En sommige, daar doe je al... Ja, Bijna twintig jaar zaken mee. Ja, nou is het zo dat wij consumenten zijn steeds meer bezig zijn. Wij willen weten wat we eten. Ja. Um, tv-programma Keuringsdienst van Waarde, kijkt u vast ook. naar, ja. er wordt hier geknikt. Uh, die onderzoekt allerlei producten. Even kijken. Want ze hebben bijvoorbeeld calcium plus melk onder de loep genomen. Even luisteren. Ik koop regelmatig uh, melk met, uh, met calcium. Ik denk, hé, hey, daar staat helemaal geen melk op. Calcium plus. Dus ik draai het pak om. Ik denk, nou, dan wil ik eens even kijken bij de ingrediënten: mm -hmm. magere melkpoeder, calcium, stabilisator, carrageen, vitamine D. Ja, want voor zover ik wist, zit je gewoon een emmer onder een koe, zeg maar. Ja, dat zou je denken. Ja, komt er gewoon melk uit. Precies. Hm, dat dachten ja. we tot nu toe. Ja, ja als, je, als, je, als, je, als je een kalktottje neemt, moet je vooral geen melk drinken. Want wat moeten wij hier nou mee als consumenten? U pleit voor biologisch, of ja, biologisch is eerlijk, transparant, et cetera. Ja. Nou, dan denk je niet aan deze waslijsten in Melk. Nee, maar dat is ook een zoektocht. Ik weet niet, volgens mij zei Vera Dalm het vorige week in een interview. Van Van het Milieu beter, Centraal. Ja, je kunt beter inconsequent uh, consequent zijn dan, dan af en toe wat proberen. Dus probeer, iedere dag proberen. Wat, bedoel, dan, wat bedoelt u daarmee? Nou, precies dat is maar? gewoon van: je, je moet iedere dag je best doen om iets. Uh, uh, om iets goeds te eten. Maar dat lukt niet altijd. Want je wordt uit eten genomen. of je, je eindigt toch in het ergste geval bij een, een, een snackbar of zo. Ja, maar probeer dan wel iets te doen. En dat, dat is al een uitdaging op zich. Dan moet je al consequent zijn. In, in wat in, in, in, dan? In, in, in iets goede te handelingen. Doen? Dus uh, het, het juiste brood. Uh, uh, koop je groente bij, bij de groenteboer. in mm -hmm. plaats van voorgesneden. Um, maar dat, daar hebben we geen tijd meer voor. We zijn ook al, wat dat betreft, infantiel gemaakt door de voedselindustrie. Is dat het? Zijn, of zijn we gewoon te lui geworden zelf? Want... Um, nee, want wij. Um, wij denken dat als er het merkje op staat, dan zal het wel goed zijn. Dan is het een, uh, um, ik zal even, een, uh, ik, ik heb hier een zak met, met, met quinoa. Dat, ja, dat is superfood. Webcam te zien, nou, radio1.nl. Ja, ja. ja. nou, allemaal uh, labeltjes, maar daar snapt er niemand weer van. Ik ken er zelfs al zes niet. Nee. Ik zie wel het eco-label en het is uh, gen vrij fantastisch, helemaal goed. Ja. Maar als je als consument ook moet denken, je moet in een kwartiertijd boodschappen doen, je moet kinderen voeren, je moet naar de voetbal, dan haal je gewoon de spullen waarvan je denkt dat het vers is. Ja. Nou ja, goed, als je dan een hele batterij van dit soort merkjes ziet, denk je, nou, het zal wel goed zijn, toch? Ja, en dan vervolgens. Dan krijg je dit schandaal zoals gisteren over het beter leven. En er zijn wekelijks over de, de lasagne waar dan paard in zit. En dat doen we allemaal verongelijk. Ja, maar we, eh, voor 2,50 koop je geen lasagne voor 500 gram. Waarvan 30% naar de supermarktmarge gaat of 35%. Kortom, de, de, de kortom, consument heeft een eigen verantwoordelijkheid. En moet dat dan juist, niet geloven? Ja, we moeten toe naar een, wat mij betreft naar een soort nieuwe intelligente eenvoud. En mijn moeder zou zeggen je kop te bouwen, goed nadenken, niks weggooien... en het seizoen respecteren. Ja, boerenverstand eigenlijk. Juist, ja. ja. Maar is het zo dat u wil transparantheid? Hè? U gaat uh, ja, dus langs bij de leveranciers. Ja, ja. Anders doet u geen zaken met ze. Is het zo dat u ook wel eens inderdaad een samenwerking heeft beëindigd? Nou, we hebben wel gezegd... Goh, um, um, over een aantal producten. Van waar, waar komt dat nu vandaan? En, uh, zoals? Nou, ja, dat, dat ging over vlees. En is het dan. Is het dan probeer eens veel meer biologisch vlees. Dat is uh, met name goed controleerbaar. En dat wordt door dus Scal goed, uh, goed gecontroleerd. En daar ga ik ook vanuit. Ja, en dat is gezonder voor dier? Het gaat een stukje wel natuur. zijn. Dat, dat, is, dat, is, uh, dat gaat niet heel, heel veel verder. Maar wel uh, uh, wordt daarop gecontroleerd. En zeker als je biologisch dynamisch gaat. Dan hebben koeien nog horen zoals het hoort. Uh, lopen echt buiten. En dat kan prima. En zelfs varkens lopen gewoon buiten zonder dat ze alles kapot maken. Die hebben, die hebben gewoon voldoende leefruim. Dat hebben mensen ook. Hè? Mm -hmm. Dus als we gevoel meer ruimte krijgen... dan gedragen we ons veel natuurlijker... dan dat we te dicht bij elkaar zitten. Ja. Neem even een overvolle tram. Mm -hmm. Voelt niemand zich op zijn gemak. Nou, dat, dat check je dan. En dat denk je denkt, nou, jij koopt ook nog vleeswaren en worst in... die je ineens zelf maakt. Dus die hoef ik gewoon niet van je te hebben. Want er zitten allerlei, allerlei dingen in die hier in mijn boekje staan. Vanaf E620 tot en met... Dat zijn de smaakversterkers die, uh, die we in de bekende uh, zakjes chips krijgen. Of bakjes chips. Dus de E vanaf de e 600... E620... Daar staat echt bij echt vermijden. En als je ziet dat, het, ja, dat dat wil je gewoon niet eten. Maar dat is, we noemen het wel eens het Chinees restaurantsyndroom. Daar, daar blijf je van eten. Maar een kwartier heb, zit je vol. En een half uur later als je thuis bent. Zo snel kan het gaan bij een Chinees. Ja. Heb je alweer honger. 6 E620 moeten we onthouden als zijnde niet ja, eten. Ja E621. 6 E627. Je moet gewoon eens kijken naar het pakje. Maar de E-nummers zijn vervangen door de teksten Die begrijpen mm -hmm. we al helemaal niet nee, meer natuurlijk. nee U geeft de overheid adviezen. Hè? Wij zitten wel in klankbordgroepen voor uh, criteria ja. duurzaam inkopen van de overheid. Ja. En de banken. Overigens. En wat heeft u dan, als u het voor het zeggen zou hebben, wat zou u dan onmiddellijk veranderen morgen? Um, nou, als ik zie dat, dat uh, aanbestedingsregels voor het, het duurzaam uh, inkoop zo gemaakt worden dat ze voor iedereen haalbaar moeten zijn. Dan bedienen ze zoveel uh, markt. En dan zijn ze zo voorzichtig in, uh, uh, in hun besluitvorming, dat ze, dat ze eigenlijk die regelgeving veralgemeniseren. Dus je kunt je interpreteren zoals je uh, het denkt. Dus ze moeten veel rigider zijn. Ja, ja. Dus ja. gewoon zoveel eh, procent biologisch hebben ze bedacht. Nou maakt er dan biologisch vertreed streekproducten van. Dat ja. is goed controleerbaar. Als we het hebben over eerlijkheid. Hè? Eerlijk eten. Transparant moeten we het eten. Biologisch et cetera. Ja. Er is natuurlijk ook nog zoiets als um, eerlijkheid ten opzichte van andere landen. Waar we nu producten vandaan halen. Ik noem ja. maar wat uh, fruit. Als wij nu met z'n allen denken. Nou we moeten het dan ook uit de regio. Want dat hoort hier natuurlijk ook bij. Ja. Halen. Dan gaan we geen mango's meer halen uit... Afrika, ik weet ja, niet eens waar de, ze vandaan nou, komen. Biologische uh, kiwis, uh, um, nou goed, uit Australië. Nou. Hebben wij ook nog een verantwoordelijkheid als het gaat om die landen... die nu in zekere zin een afzetmarkt hebben naar ons toe? Hoort dat wat u betreft daar ook bij? Ja, ja ik ben in eerste instantie uh, voor de trade. Iemand zei wel eens een keer ooit eigen volk eerst... maar ik noem het dan poldervertreed. Kijk ook naar je boer in de buurt, hè, je habitat, daar waar je woont. En dat, dat soort gesprekken gaan we vaak aan boven een kopje koffie... die ook voor ons staat en dan, dat komt uit Ethiopië. Nou... Uh, Max Havel is net met een mooie campagne bezig om die transparantie in die keten. Hè, klimaatverandering is, is gewoon opportun. Die zien het letterlijk met, met, met eigen ogen aan. Om zo transparant mogelijk in die keten van boer tot, tot zijn habitat, zijn werk en leefomgeving, om die uh, uh, aan te passen. Nou, en onze koffieleverancier uit Arnhem, waar we al jaren zaken mee doen, ja, uh, die heeft gevraagd om ons of wij daarin willen ondersteunen. Dat doen we natuurlijk graag. En dan denk ik van, wauw, dan voelt ze een kopje koffie en stem met je koffiebeker. Dan doe je het wel goed. Zullen we nog heel even gaan kijken hoe het staat bij het voetbal? Want er is wederom gescoord. Uh, Ragnar Niemeijer, PSV, Roda JC. Toch niet weer Roda, hè? Nee, Roda heeft het een beetje laten lopen. Moest wat achteruit voor PSV. We zitten een kleine anderhalve minuut voor tijd. En PSV heeft tegengescoord. Dat betekent dat het 3-1 is voor Roda. 1-3 zou je eigenlijk moeten zeggen. Voor de ploeg uit Kerkrade. Een kwartiertje geleden kwam PSV met een soort wanhoopsoffensief. Een hoop corners. 16 in totaal in deze wedstrijd. En bij de 16e eindelijk... De moesje eindelijk de moesje een keertje afgetroefd bij de eerste paal. De spits die daar steeds stond, uh, ja, verliest een keer het kopduel van Brinnet En die kop bij de eerste paal van dichtbij binnen. Maar PSV met de moeten won ook nog een keer naar voren. Bruma misschien voor het schot, de aanname van een van de vele PSV aanvallers. In dit geval is dat Locadia, maar die kan niet draaien. En dus loopt de bal over de zijlijn, halverwege de helft van Roda. Ingooi nog, inmiddels in de slotminuut met Schaars die de voorzet gaat verzorgen. Ook weer weggehaald. Corner nummer 17 voor PSV. Maar het gaat niet meer lukken, ben ik bang. Het is te laat. Roda gaat verder in de beker. En PSV niet. 3-1 voor de ploeg van Ruud Brood. Ja, dankjewel. Uh, Erik van Veluwe, wat, wat staat er morgen op het um, menu? Nou, als ik uh, door de tuinen van Hakvoort loop... dan, heb ik, uh, dan, dan, dan zou er zomaar kunnen zijn dat we uh, rode boerenkool eten. Of cavolonero, dat is de Italiaanse variant van de boerenkool. Spruitjes... Oogsten we nu. Ja, dus dat, dat zijn wintergroenten die passen bij ons eetpatroon. En uh, die zijn nu op het lekkerst. Ja, en lekker biologisch. Juist. Dank u wel voor uw komst. Chef Kok, uh, Erik van Veluwe. Ja, dit was hem. De uitzending van Twee Dingen van Max. Meer informatie en het terugluisteren van uitzendingen kan op onze site. Tweedingen.nl. En morgen opnieuw een gesprek over eerlijkheid. En dan gaat het over eerlijkheid in de sport. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Ja. Juist, goedenavond. goedenavond. In de studio Corine Kolen, bekend van onder andere... de uh, column in de Volkskrant over liefde en lust. Daar is nu een serie van gemaakt met Suzanne Visser. Vanavond de eerste aflevering. En Corine komt vertellen hoe ongelooflijk dat spannend dat is. En we ontrafelen het geheim achter Sebastian Vettel. De Formule 1-coureur, de piepkleine, een beetje nerdige jongen... die toch uh, de beste van de wereld is al jaren. Dat allemaal en nog veel meer zometeen in BNN Today.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 België heeft geen nationale premier meer nodig, vindt de Vlaams Nationalistische Partij N-VA. Voorzitter Bart de Wever streeft naar een stelsel met twee vrijwel onafhankelijke deelstaten, Vlaanderen en Wallonië. Brussel wordt verdeeld tussen Franstaligen en Nederlandstaligen. En de federale overheid heeft volgens de plannen alleen nog zeggenschap over het leger, het asielbeleid en de staatsschuld. Volgend jaar zijn er verkiezingen in België.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 Hij is de beste Formule 1-coureur van dit moment, Sebastian Wettel. Deze week schreef hij geschiedenis en werd hij als jongste coureur... ooit voor de vierde keer wereldkampioen. Wat maakt hem nou zo uitzonderlijk goed, vragen wij ons af. Uh, dat hoor je na negenen en dan hoor je ook de enige Nederlander... die met hem gewerkt heeft, dus die kent hem van Avertopt gort. En je hoort het net in het nieuws, er zijn ontwikkelingen in de zaak Maddy McCann. Een Portugese krant, die komt nu met nieuwe informatie. Onze crime-man Mick van Wely vertelt ons er zometeen alles over. Die Formule 1, dat is echt een mannenwereld willen hm? weet je. Maar wist je dat er ook wel eens vrouwen hebben meegenomen? Nee. Ja, het zijn niet alleen maar pitspoezen die er op de circuit rondlopen. Twee Italiaanse hebben zich ook echt gekwalificeerd voor wedstrijden. En eentje daarvan, Lella Lombardi, die had ook nog wel Laam. succes. Ja, Lella. Uh, die werd één keer zesde en daar kreeg je vroeger dan een punt voor. Dus is de enige vrouw die ooit een WK-punt heeft gehad. was wel een beetje treurig, want dit was een race die was ingekort en dan kreeg ze maar een half punt. Dat heeft ze de rest van haar leven mee moeten torsen. Lella Lombardi ja, ze is overleven. Goeie naam, of Roelof de Vries, mijn introman, straks meer. Wil je ons zien? Dat kan. Radio1.nl. Klik je op de webcam en zie je ook Corine Kolen. Columniste onder andere voor Volkskrant Magazine en voor de Linda. En bij RTL 4 vonden ze de columns van haar zo fantastisch schitterend... dat ze dachten, daar moeten wij een serie over maken. Dus gebaseerd op echte verhalen van echte mensen... die jij al jarenlang interviewt. Ja. Over een uurtje is de première op RTL ja. 4. Ja. Is het spannend voor jou? Ja, ik vind het leuk. Ja. Het zijn wel jouw verhalen. Het zijn mijn verhalen. Jouw baby's. Ja, het zijn bij mijn baby's. Maar met dit heb ik niks te maken gehad. Natuurlijk nee. met die hele verfilming. Nee, want het is natuurlijk verfilmd. Suzanne Visser speelt uh, ja. een van de hoofdrollen. Ja. Um, maar het zijn wel is wel gebaseerd op echte mensen. Ja. En die echte mensen, die zitten misschien ook naar de tv ja, te kijken. ik heb het even op de hoogte gesteld. Want dat vond ik wel zo aardig eigenlijk. Want jij interviewt ze anoniem, hè? Toen ja, ja, ja. Was, uh, ja maar dit ja. is natuurlijk nog veel anoniemer. Want Het ja. is nog eens een keer bewerkt. En uh, een scenario is van Rogie Proper. Die heeft dat... Uh, man, met, mijn man. <laughs> Ja. Die, daar dus weer, die is daar overheen gegaan, zou ik maar zeggen. En ja. daarna weer de regisseur en de acteurs. Dus het is wel... Maar je hebt ze wel even ingelicht? Van ja, de... het... ik heb ze wel. Ja, ja, want, ja, ik voel me toch wel ik nog steeds heel erg betrokken bij. Dat zijn mooie verhalen, zo meteen meer daarover. Eerst de sport Robert Meijer, goedenavond. Goedenavond, we hebben uh, Rachel Niemeyer al uh, eventjes uh, gehoord. Zojuist. Uh, ik ben benieuwd of het al is afgelopen bij hem, PSV, Rodi en Serachel. Zeker weten, Robert. Het is afgelopen en het is bij die 3-1 gebleven. Die ene treffer van PSV en die drie dus van Rode JC. Twee van Huppers, eentje van Sledderes. En dat mag je toch een afgang van je welste noemen van PSV. Twee keer in vier dagen tijd verliezen van Rode JC. Eerst op de zondag met 2-1 en nu een nog grotere ketser... ...in eigen huis met een 3-1 nederlaag. Ja, PSV heeft heel veel balbezit gehad. Dat zien we wel vaker. Hij heeft bijna 20 hoekschoppen mogen nemen. En uit de voorlaatste werd nog de aansluitingstreffer gemaakt. Het is mooi om te kijken naar Depay... ...die met zijn vuist op het veld liep te rammen uit frustratie... ...nu het gesprek opzoekt met een aantal fanatieke PSV'ers achter de goal... ...en zich daar verontschuldigt voor ja, de wanprestatie van PSV. Want linksom of rechtsom mag dit niet gebeuren... PSV heeft veel de bal gehad, heeft het best geprobeerd. Maar er kwamen heel weinig uitgespeelde kansen uit dat spel van de ploeg van de Philip Het was niet goed, het was onder de maat. Te veel breedteballetjes, te veel spelers die momenteel de vormen niet hebben. En Roda dat viert het feest met denk ik 200 mensen die zijn meegereisd uit Zuid-Limburg. En natuurlijk staat daar Guus Huppers vooraan in het feestje. Want uh, ja, dit maak je niet elke dag mee als speler van Rode JC. De gifbeker moet blijkbaar helemaal leeg bij PSV. Het is crisis, het is niet goed en het uh, ja, spel is op de wagen, Robert, zou ik zeggen. Goed, ik ben nu naar de verklaring van trainer Philip Cocu. Die hoort u ongetwijfeld tussen 10 en 11 uur in langs de lijn. Michel Rasmussen heeft in 2005 de Tour de France uitgereden, ondanks dat hij was betrapt op doping. De Deense wielrenner beweert dit tenminste in zijn volgende week te verschijnen boek Yellow River. Volgens Rasmussen lieten de UCI en zijn Rabobankploeg hem gewoon starten, ondanks de zeer verdachte waarde.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 Nou ja, de uitkomst was dat de uitleg geaccepteerd werd en dat uh, als we gewoon verder kon fietsen. Ja, Gert dus dat is de dokter van de Raboploeg. Goed, in Heerenveen is een oude bekende teruggekeerd. Alfonso Alves traint mee met jong Heerenveen... om zijn conditie daar een beetje op peil te houden. De Braziliaanse voetballer maakte zeven jaar geleden furoren... als topscorer van de Nederlandse Eredivisie met 34 treffers. Het hoogtepunt was, weten veel mensen nog tegen Herakles raakles... toen scoren hij zeven keer in één wedstrijd. Trainer Marco van Basten wil Alves nog geen contract geven... maar hij is wel benieuwd hoe hij ervoor staat. Nou ja, Hij begint hier bij Heerenveen bij, uh, bij de beloftes. Dan gaat hij meetrainen. trainen. En uh, als het, als het uh, goed is, dan zullen we dat... Uh... Wat, wat steeds wat beter gaan bekijken. En als het niet goed is, ja, dan uh, is het een kort verhaal. Want hij is al een tijdje uit het uh, betaalde voetbal. Dus uh, ja, er zijn natuurlijk wat vraagtekens uh, rondom hem. Hoe ze fysiek is. Hoe, uh, ja, hoe hij nog steeds in staat is om datgene te doen... wat hij een aantal jaren geleden zo goed deed. Dus uh, nou ja, daar moeten we even afwachten hoe dat, uh, hoe dat zich uitpakt. Marco van Basten. Meer om tien uur en langs de lijnen vanaf kwart voor negen. Hier ook op Radio 1. De Beker van Feyenoord tegen hoofdklasser. Hoek. Juist. Dat was hem. Oké okay, dan, Robert. Oké. Okay. Zometeen laatste Medi-nieuws. Eerst Keen, Higher Than The Sun. Turn, turn. Than the sun. Radio 1, PNN Today. Je hoorde het net al in het NOS nieuws. Er zijn ontwikkelingen in de zaak Maddie McCann. Vorige week werd het onderzoek naar de verdwijning van Maddie heropend door de Portugese politie. En nu komt een Portugese krant met nieuwe informatie. Onze crime man Mick van Whaley, die zit eruit, uiteraard bovenop. Mick, goedenavond. Hoi, goedenavond. De, de krant meldt dat Maddie ontvoerd is uit wraak. Wat, wat is het verhaal daarachter? Ja, nou een Portugese krant die, uh, die meldt het nieuws... dat uh, het zou gaan om een oud medewerker van het vakantiepark... waar Maddie McCann met haar met het gezin uh, in 2007 vakantie was. Mm -hmm. uh, uit telefoongegevens, uh, het onderzoek met telefoongegevens... Telefo deze man voren gekomen. En hij was ontslagen uh, door dat park. En hij zou uit wraak dat meisje hebben ontvoerd... en vervolgens hebben vermoord. Uh, de politie is daar naar, he, meldt de krant dus, uh, op zoek gegaan uh, naar die man... En uh, tragisch is uh, dat die man is overleden uh, door een ongeval met een uh, tractor. Ah. Uh, ze hebben gesproken met zijn weduwen. Uh, mm -hmm. nou, dat, dat onderzoek loopt nu. Uh, de vraag is natuurlijk of het klopt. Want de, de Portugese politie zegt, joh, het onderzoek loopt. En daar gaan we eigenlijk nu niks over zeggen. Dus als het allemaal waar uh, blijkt te zijn, dan is, het, uh, dan is het erg een erg spectaculaire wending. Yep. Uh, ik moet wel zeggen, er zijn dan natuurlijk nog twee dingen. Waar is dat lichaam van haar? Dat mm -hmm. wordt natuurlijk belangrijk. Hè? Misschien heeft hij het geheim wel mee in zich afgenomen. Maar eerst maar eens kijken of het klopt. Want er is zo ontzettend veel gezegd over Maddie McCann. En uh, zoveel bleek niet te kloppen. Dus ik ben er wat terughoudend. Maar uh, het zou natuurlijk fantastisch zijn als, ja, als, als die zaak toch wordt opgelost. Ja. En zeker als haar lichaam wordt gevonden. Dus het zou dus gaan om een man die uit wrok, die net ontslagen was en uit wrok, dus haar iets heeft aangedaan. En ja. wat jij net zegt, inderdaad de, de, de krant, de Portugese krant, meldt ook dat Maddie vermoord zou zijn door hem. Dat wordt specifiek ja. gezegd. Ja, nou, en de politie gaat er verder niet op in. Die zegt, het onderzoek loopt nog. Dus we moeten dat uh, afwachten. En wat wel interessant is... ze hebben natuurlijk destijds iedere medewerker van het park gescreend. Hè, gecheckt. Mm -hmm. Maar die man was dus voor die tijd al weg. Dus uh, zodoende is hij, uh, is hij eigenlijk nooit in beeld geweest. Ja, goed. Dus het wordt ja. heel spannend. En uh, ja. ik ben benieuwd. Ik ben nog wat terughoudend, Maar het zou natuurlijk fantastisch zijn... als ze uh, nog als, uh, die zaken kunnen oplossen. Dat zou het zeker zijn. Onze crime man voor zover, Mick van Weli. Dankjewel. je je verwacht het misschien niet, maar Nederlanders zijn niet altijd eerlijk over seks en relaties. Dat bleek vandaag uit een onderzoekje uit onverwachte hoek. Volgens de site begrafenisverzekering.nl neemt een kleine 44% van ons een geheim over bijvoorbeeld vreemdgaan of ontevredenheid in een relatie mee het graf in. Iemand die geen last heeft van die zwijgzaamheid is Corine Kolen... liefdescolumniste voor Volkskrant Magazine en Linda. Ze krijgt iedereen aan het praten over gebroken harten... heimelijke fantasieën en verborgen affaires. De interviews van Corine Kolen leveren zulke bijzondere verhalen op dat er nu een dramaserie op gebaseerd is. Love hurts heet hij en vanavond is op RTL4 de eerste uitzending. Geestelijk moeder Corine Kolen is hier, zo vlak voor die première en dat vinden wij tof. Susan Visser speelt de hoofdrol van relatietherapeut in Love hurts en ze lijkt misschien best een beetje op Corine. In mijn zoektocht naar verhalen voor mijn boek over de liefde ben ik heel wat onnodig pijnlijke affaires tegengekomen. En wanneer je verliefd wordt op een ander dan je partner... blijkt een van de belangrijkste vragen steeds weer... is het beter om het eerlijk te vertellen of juist niet? Nou Corinne, zeg maar, wel of niet vertellen? Oh, niet vertellen zou ik zeggen. Nooit vertellen. <lacht> Kijk, dit zijn nou adviezen waar je iets aan hebt als luisteraar. Schrijf even mee, Corinne Kolen heeft de verstand van. interviewt al jaren <lacht> Nederlandse stellen over hun liefdesleven... als je vreemd gaat niet vertellen. Tenzij het natuurlijk, ik, ben even, ik denk even door, als je nou een enorme verliefdheid hebt opgevat voor iemand, dan nou, ook niet vertellen. Als je weg wilt is het wel handig om te zeggen dat je weg wilt, ja. Ja. maar tot die tijd zou ik gewoon mijn mond houden. Tot ja. die tijd je mond houden. Goed, Nou, dat hebben we even genoteerd. Uh, laten we het hebben over, over die serie. Want het zijn schitterende verhalen die jij elke week opschrijft. Ja, uh, oh, dank je. Uh, in, uh, ja, ik ben fan, uh, zowel in de Volkskrant als uh, ook in het blad De Linda. Um, toen dachten ze bij RTL, daar moeten wij een serie van maken. Um, dat is zo geschieden vanavond dus op televisie, we hadden het er net al even over... het zijn bewerkte verhalen. Je mm. man is scenario-schrijver, die heeft die verhalen bewerkt. Maar is het, is het, zit jij vanavond een beetje met geknepen billen van, oh jee, als ik mijn eigen verhaal er maar in herken? Nou, nee, want het is gewoon iets heel anders geworden. Die verhalen, die zijn al af. Dat zijn mijn verhalen. En nu is er iemand anders die gaat daarmee iets, iets geheel nieuws maken. En dat vind ik het spannende eraan. Wat, wat maken ze ervan? Is het, is het leuk? En is het een beetje in de sfeer van, van wat ik uh, in mijn verhalen heb willen leggen? Maar ik wil ik ik, dit is wel, ik, ik realiseer me wel, het is gewoon hun werk en dat is van, maar de, meer van mij. Maar wat er straks op televisie te zien is, blijft wel dicht bij het origineel. Ja, ja, ja. ja. Nou, ik Neem ik aan dat ja, je man nou, dat hebt opgedragen. Ja, toch? ja nou ja, ja, tuurlijk. Ik heb de eerste aflevering uh, net gezien en het uh, ligt inderdaad heel dicht bij het origineel. Ja, ja. En daar ben ik wel heel blij mee. Het is, het is absoluut niet plat en het is helemaal niet uh, uh, ja, snel of oppervlakkig. Het is, ik, ja, ik vind het goed gedaan. Twee verhalen zitten erin waar jij erg blij mee bent. Dat zijn verhalen die jou aangrijpen, aan het hart gaan. Eentje is het verhaal van Hans. Ja. Vertel dat even kort. Als je het wil. verhaal van Hans. Hans was een van, de, of misschien wel zelfs de allereerste van die nieuwe serie, die een jaar vier jaar geleden begonnen is. En Hans uh, nodigde mij uit op zijn. Uh, in, in, die, die zat in een of ander bedrijventerrein, ik weet niet meer, Leidsendam of zo, is iets anders. En die, uh, die, die, had een, die vertelde dat hij uh, heel erg veel van zijn vrouw hield, maar zijn vrouw uh, zag hem niet meer staan en vooral seksueel en maar eigenlijk ze vernederden hem en hij hield nog steeds van hem. Dus hij kon niet die stap maken om echt weg te gaan. En het was heel pijnlijk om hem dat verhaal te horen vertellen. Een hele intelligente, enorm succesvolle zakenman. Die zich zo liet uh, ja, manipuleren. Hoe, hoe vernederden door ze de, hem? Uh, door hem uh, voor de voeten te werpen. Dat hij helemaal niks waard was. En vooral niet in bed. En dat hij uh, eigenlijk nooit iets had voorgesteld. En dat hij toch absoluut niet moest denken dat hij nog enigszins aantrekkelijk was. En... Maar dit verhaal, die man komt, want mensen melden zich bij jou. Hè? Ze kunnen melden ja. naar de Volkskrant of naar de ja. Linda. Ik wil mijn verhaal wel ja. vertellen. Ja. Die man meldt naar jou. Ja, bijzonder. Ja, vind waar ik ook. Waarom zou je in vredesnaam zo'n verhaal willen ja, vertellen? Nou ja, uh, waarschijnlijk ook omdat hij er enorm in zat... en totaal niet wist tegen wie hij dat moest, moest vertellen. Dat gebeurt wel vaker. Dan bellen ze mij en dan weten ze dat het bij mij een goede handen is. En maar dan... dat is helemaal een beetje pijnlijk Of dram dramatisch tenminste. Want dan zien ze jou als een soort laatste... Praatpaal, misschien iemand die wel advies gaat geven of zo. Ja, nee, maar, nee dat doe ik natuurlijk niet. Hoewel, bij deze man hebben we het er wel even over gehad. Van, nou, je moet gewoon weggaan bij die vrouw, maar dat doe ik eigenlijk nooit. Ja, heb je, dat heb je wel gezegd. Ja, ja want hij had toen ook een, een nieuwe flirt met een, met een andere vrouw. En hij zei van, ja, daar is het echt zo, eigenlijk zo leuk mee. Waar wacht je nog op? En uiteindelijk, want ik heb hem een mailtje gestuurd van de week... Te, dat die serie eraan komt. Ja. En toen stuurde hij me, zeg, nou, ik ben zo blij, ik ben inderdaad weggegaan. En het was therapeutisch, en dankjewel. En zie je wel, dus ja. in dit geval was je ja. wel een soort therapeut Ja, nee, dat, dat dat gebeurt ook wel een beetje, maar zonder dan... echt misschien een echte therapeuten die adviseren ook nooit. Hè. Die nee. luisteren alleen maar of geven heel voorzichtig dingen aan. Um, dit verhaal van die Hans, dat is, dat, is, dat is mooi en dat is heel bijzonder. Dat, wordt dan, dat komt dan straks op televisie. Ja. Uh, weet je of deze een beetje hetzelfde blijft of niet? Uh, ja, dit is volgens mij de laatste uh, um, van de. Want er zijn twee of drie per aflevering. dit is de laatste van aflevering één. En uh, ja, ja, ik vind hem wel heel erg hetzelfde. Ja, Jezus, hij lijkt natuurlijk niet op de man die ik geïnterviewd heb, maar dat, dat kan ook helemaal niet. Maar de, de, ja, de intentie en wat hij zegt en uh, ja. het pijnlijke ervan, ik vind dat dat overkomt. Het is heel documentair. En daar moet je aanvankelijk een beetje aan wennen. Want je bent gewend dat televisie zo snel gaat. Dat al die beelden knal, knal, knal, ja. weet je wel, elke. Maar ik heb, ik heb vanmiddag een stukje gezien, ja. een aantal stukjes. Niet van dit verhaal, maar andere verhalen. Ja. En dan begrijpt me toch een beetje het gevoel... Ja, dit is uh, een beetje... Dit kan niet waar zijn of zo, hè? Ben je niet bang dat mensen die, die zien die serie denken ja leuk bedacht? Oh je bedoelt dat het niet dat je denkt dat het niet echt is? Ja wat jij net vertelde. Ja. Nou ja dat. Ja maar nou, ik had juist omdat het het eh, meest, ik heb alleen die eerste aflevering gezien het zijn zulke gewone vrouwen en absoluut ze hebben niks van of of uh, sterachtig. Ze zijn hele en dus ja ik kreeg wel een paar keer kippenveld. En ik dacht van oh ja ik, ja stelsel met mijn eigen verhaal ja. Of misschien juist daardoor. Vertel even die andere. Dus nog een schitterend verhaal in van een dame um, dus ook maar. Gebeurt allemaal waar gebeurt een dame die minnaar had en toen overleed hij ja ja nou dat was natuurlijk ook een enorm geheim want uh, minnaars zijn meestal geheim en oh. uh, deze man die uh, ja ja zat al een paar keer het plan om met die man verder te gaan het kwam steeds niks er kwam van alles tussen en deze man die werd op een gegeven moment inderdaad heel erg ziek en uh, is uiteindelijk overleden zonder dat zij dat wist en zij zat inderdaad alleen met uh, ja, met het verdriet en kon ze het tegen niemand ze vertellen. kon niet, niet naar de begrafenis nemen. Nee. nee, ze heeft nee. niet eens een rouwkaart gekregen. Ze heeft er uiteindelijk wel haar best gedaan om die rouwkaart toch te krijgen via allerlei omwegen om toch een bewijs in de handen te hebben dat die man inderdaad echt dood was. Ja. En, maar uh, dit is natuurlijk, ja. want want de roelof zegt het net in zijn introductie: ik geloof 44 van de mensen heeft dit soort verhalen neemt ze mee het graf in. Ja. Dit gebeurt natuurlijk heel vaak. Dus het heel vaak. Ik heb zelfs wel eens gehoord dat onder begrafenisondernemers een apart kwartiertje inlassen of in kunnen lassen dat de minnares nog even naar de... dat schijnt heel gebruikelijk te zijn. Of nou, heel gebruikelijk, maar het gebeurt. Een uur later nadat iedereen ja, weg ja, is, ja, dan, mag de dan mag de minnares, uh... minnares nog even komen. Of minnaar ja. natuurlijk, ja. uiteraard. Ja. Um, vanavond op televisie. Ik ben benieuwd. Vanaf, wat is het? Half tien op RTL 4. En dan wekelijks. Ja, Dank zeker. Yaar. Zes weken lang. The police. Every little thing she does is magic. Every little thing she does is magic, the police. Wat hebben wij vanavond? De Derde ronde in de KNVB-beker. Feyenoord-HSV Hoek. Ik zeg het goed tegen Ronald van de Geer. Daar is uh, niks fout aan. HSV nee. Hoek. Je mag, mooie ook, club. je mag ook zeggen alleen Hoek, geloof ik. Hoorde ik Robert Meijer zeggen. Ja, Hoek is ook goed. Ja. Uh, geen enkel probleem. Ze zeggen, hebben het zelf ook alleen maar over Hoek. En uh, ze zijn uh, hartstikke trots dat ze hier zijn. In, uh, inderdaad, die derde ronde van het KNVB-beker toernooi. We hebben het uh, met Hoek over een uh, club niet uit de topklasse, maar uit de hoofdklasse. Een hoogste niveau dus van het amateurniveau in Nederland. Het is nog 0-0 na 9 minuten. Met net een schot van Goosens op de vuisten van Jordi de Jonge. man die het drukst zal krijgen vanavond. Hij is de doelman van, van Hoek. Dat wel topklasser wil worden en bovenaan staat in die, die hoofdklasse B van het, van het amateurvoetbal. Dus kijken naar Feyenoord. Dat neemt het op tegen die amateurs met een, ja, een aangepast elftal. Veel spelers die normaal gesproken niet meer in het eerste elftal spelen of nog niet. Krijgen vanavond een kans. Lamproer is bijvoorbeeld de keeper Sven van Beek staat met Joris Matthijssen centraal. En ook former eh, Bakal, Goossens, Schaken en Elvis Manou. Ze spelen allemaal in het rood-wit van Feyenoord. En Feyenoord natuurlijk dominant tegen die eh, amateurs uit Zeeland. Die uh, wel gesteund worden door uh, 2500 uh, mensen in een uh, vak. Fantastisch avontuur. De hele dag is uh, eigenlijk uh, Hoek er al mee bezig. Het is een uh, dorp van 3000 inwoners. Ik denk dat er 2500 hier zijn nu. Dus wat dat betreft, uh, het zal stil zijn op straat in, uh, in Hoek. Want de rest zal voor de tv zitten, neem ik aan. En uh, ja, dit, wat dat betreft is het echt een, een, een belevenis. Maar hij heeft Feyenoord natuurlijk geen boodschap aan. Een, een, uh, een ongeluk zit in een klein hoekje in een bekertoernooi. Dus Feyenoord zal gewoon moeten voetballen en de plicht moeten doen. Armenteros, hij vervangt Pelle... die geschorst is in de spits. Zoekt wel een combinatie met Bakal, maar die loopt op niets uit. Het is en Dat is eigenlijk ook wel logisch. Voorzet nu van Schaken wordt weer weggekopt door Hoek en dan is men weer heel even uit de zorgen. Maar zo zal het eigenlijk de hele tijd gaan. Het is voor Feyenoord wel prettig, deze wedstrijd. Omdat het dus voor het eerst met Armenteros nu als centrale aanvaller speelt. En dat is iets wat de komende twee weken ook moet gebeuren. Omdat Pelle dan nog altijd geschorst is. En dan is Zo'n amateurclub natuurlijk lekker om tegen te oefenen. Weliswaar gaat het om het eggy. Maar je kunt je toch bijna niet voorstellen dat Feyenoord tegen Hoek in de problemen gaat komen. De Kuip is voor de helft gevuld. En het is uh, hartstikke gezellig. Het is 0-0 na een uh, minuutje of elf. Dankjewel Ronald. Straks meer. Rolf. Tim Hofman is er, onze eigen bnn Wiskit. Met hem gaan we straks hebben over ransomware. Dat is een virus dat je computer als het ware gijzelt. En we van de makers dan geld willen om je computer vrij te kopen. Zo is het toch? Ja. ja. Uh, een kort quizje over virussen der halve, jongens. Komt u. De term virus in relatie tot computers dan, hè. 40 jaar een jubileum. Is de term 30, 40 of 50 jaar oud? 40. 40, zegt Tim. 50. 1983. Nee, oh, oh, ja. dus student in Zuid-Californië die het allemaal bedacht. Eh, vraag 2. In 2001 was de 20-jarige Fries Jan de Wit even wereldnieuws. Omdat hij een computervirus verspreidde... dat in no time de hele wereld overging. En het werd zelfs in France genoemd. Nou, dan ben je een hele grote hoor. <laughs> Naar welke bekende sporter werd het virus ook alweer vernoemd? Uh, nee, geen idee. Tennis blond. Tennis en blond, vrouw. Ja. Uh, Koernikova. Uh, uh, Koernikova. Heel beroemd, jongens. Ja, weet ik nog. Uh. Herpes zoster, dat is een virus dat je ook niet wilt nou, oplopen. Dat weet je dus niet. Maar goed, dat ja. zijn. Oh, kibbelen kibbelen uh, tijdens het uh, nieuws, jongens. Herpes zoster is een virus dat je ook niet wilt oplopen. Je krijgt dan op waterpokken lijkende blaasjes op een rode ondergrond. En dat precies op één helft van je lichaam. Vooral 60-plussers lopen het wel eens op. Hoe kennen wij Herpes zoster beter? Het blijft stil.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 Voor een perfecte akoestiek oplossing ga je naar enkatero.nl. Comfort heeft een klank. Dit is Radio 1.